Freddy van met het NOS-journaal. FNV dreigt het bestaande netwerk aan kinderopvang in te storten door de vele bezuinigingen. Daarmee komt de arbeidsdeelname van jonge moeders in gevaar. De FNV heeft een brief geschreven naar de Tweede Kamer. Morgen wordt in de Kamer gesproken over de nieuwe wet kinderopvang. De FNV wil kindcentra oprichten waar kinderen in ieder geval drie dagdelen terecht kunnen.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 Mensen kunnen daarbij zelf kiezen waarvoor ze zich willen verzekeren. Verzekerden die geen zorg declareren krijgen het volgend jaar 10% korting op hun premie. Dat kan na vier jaar oplopen tot 40% per aanvullende verzekering. Klanten moeten zelf bepalen of het loont om een beroep te doen op de verzekeraar of om de rekening zelf te betalen. De no-claim korting geldt in eerste instantie voor de aanvullende pakketten fysiotherapie, tandzorg en buitenlandhulp.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 Het weer. vochtend hier en daar nog nevelig, later op steeds meer plaatsen zon. Het wordt van 15 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 Met nu de herhaling van Zondag in Kenmerland. Me, Pong. Hit the party till I can't no more. Celebrate till the David Guetta. Club Can Handle Me. Ja. Ja, dit momentje. No, <laughs> ik gaat ermee. Ja, zondagmiddag, kwart over vier. En even een relax momentje. Even een momentje van rust. Geen momentje van rust. Voor Peter en Ria verstegen. Want zij zijn aanstaande donderdag maar liefst 50 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. Een dat gouden een, huwelijk heet dat. En Peterslaan en drie jaar. Vind ik heel erg knap ja. En vergeet ook niet te stemmen om de, op de beste fitnessclub van Nederland. Wie verdient een plaatsje in de top van Nederland? In Zandvoort kun je natuurlijk stemmen op Canamius Center bijvoorbeeld of misschien wel Halfclub Zandvoort... Stemmen kan via www.fitnessclubvanhetjaar.nl Nog meer stemrunders, namelijk de beste buur van 2012. Verdient jouw buurvrouw of buurman deze prijs? Geef hem dan op via www.bestebuur2012.nl Heb jij een beste buur, Andere uh, buurman misschien? Nou, maar mag ik niet kapper van jou. Ja, het <laughs> Het is vandaag uh, redelijk droog, het is wel... Uh, wel redelijk weer, alleen geen zon. Vannacht en uh, vanavond en vannacht is er een beetje hetzelfde als nu. Afwisseling van wolkenvelden, enkele opklaringen. Het blijft wel droog, het uh, koelt af naar een graad of 11. Morgen blijft het ook droog en zijn er ook nog flinke periodes met zon. De temperatuur stijgt naar maximaal 16 à 17 graden. Vanaf woensdag gaat het weer koud worden en dan kunnen de winterjassen weer uit de kast. En uh, lekker dicht tegen elkaar aan liggen in bed. Lekker hoor. En, uh, we, hey, we hadden het net worden. over een dipmomentje. Ja. Volgens mij heb jij die hele uitzending al. Ja, ik. Uh, ik weet niet wat het is. Ik uh, zit in last van een dip. Hou oh, dit. Misschien heeft het met gisteravond te maken. Dat zou ja, natuurlijk dat kunnen. Heel goed kunnen. Hey, even iets nieuws. Even iets te geks. Soms zijn er komen er van die liedjes uit dat precies op het juiste moment komt. Een liedje die uitkomt in bijvoorbeeld de zomer, dat je denkt van nou, dat is een zomerjetje. En nu komt deze uit.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 Zeg, ik hoorde een tijd geleden, hoorde ik hem in de kroeg ergens of zo. Het is echt zo'n foute plaat. Ik dacht, ik download hem eventjes. Matthew oh. Welder en Break My op CFM. Volgende week is het zover. De kroegentocht in Zandvoort Rondje dorp. De kroegen die meedoen dit jaar zijn Oomstee, De Scharrel, Lamstaal, Samsam, Klinkspaan, Koper Buitenspel, Jenks. en Lauer en Hardy. En van Lauer en Hardy hebben wij Ron Brouwer aan de telefoon. Ron, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hey. Um, hoe zit het met de voorbereiding? Ja, goed. We zitten er vol in, dus uh, dat komt helemaal goed. Ja, vertel, want uh, volgende week gaat het van start. Ja. Hoe zien die voorbereidingen er nou uit van zo'n zo kroegetor rondje dorp uh, Nou, de voorbereiding is sowieso om uh, alle kroegen te, te lokaliseren die mee willen doen. Ja. En dat is dus gelukt. En, uh, en dan daarna moeten de mensen zich inschrijven bij de cafés. Oké. Okay. En dat is nu ook gesloten. We hebben ruim 170 inschrijvingen, dus zo. Uh, dat is erg gezellig. En het leuke is... Van de kroegentocht. Dat je bij elke kroeg natuurlijk een drankje drinkt. Maar je moet ook een spelletje doen, hè? Bij elke kroeg. Bij elke kroeg is een opdracht. Wat gaan we bij jullie doen? Ja, dat ga ik niet vertellen. Nee, is dat geheim, ja? Ja, dat zijn de grootste geheimen van Zalvoort momenteel. Ja, echt waar, ja? Oh, dat wist ik niet. Eén tippie, heeft het niet met oud-Hollandse spelletjes te maken? Nou ja, daar lijkt het allemaal een beetje op natuurlijk. Maar het moet allemaal een beetje hilarisch zijn, hè? Ja, precies. Spijkerpoepen. Ja, zulke dingen. We hebben een spelletje die we gehad hebben, zijn bijvoorbeeld spijkerpoepen, uh, de koffijut dat soort dingen. Uh, wat hebben we dan meer? Echt leuke spelletjes hier uh, ja. in Die door een koker in Dat je dan op tijd het ijsstuk slaat. Uh, Koeien, melken met chocolademelk. <laughs> dat soort dingen. Ja, precies, precies. Koekhappen. Hé, hey, wat is nou zo leuk aan Rondje Dorp? Wat vind jij nou het leukste aan Rondje Dorp? Nou, het leukste is dat je gezellig in een groepje door het dorp heen gaat, dat je van café naar café gaat. Ja. Wat vroeger eigenlijk wel vaker gebeurde, met gewoon groepen vrienden die gewoon uh, van café naar café gaan. Van een ja. Rondje Dorp doen, daar komt het uh, de Rondje Dorp ook vandaan. Ja, precies. Uh, dorp Want hoeveelste jaar is het nu? Uh, dit is de zevende keer, dus de zevende jaar. Oh, Oké. Okay. En ja, wat ik wel heel erg interessant vind, ook wel leuk... Uh, wat is nou het grote verschil van het begin van de middag en het eind van de middag? Nou, dat kun je wel een beetje... <laughs> <laughs> ja, het valt in principe nog wel mee, hoor. Want uh, de mensen zijn bezig, ze zijn aan het lopen, dus... Uh, okay. ja, uh, echt uh, lallen en brallende mensen kom je niet, niet helemaal tegen. Alleen ook, oh, okay. ze komen in hun eigen café en ze zijn daar nog een half uurtje, een uurtje... Dan, uh, dan beginnen ze toch een beetje met een dubbele tong Ja, precies. Die spelletjes worden ook steeds moeilijker. Ook dat, ja. De simpelste spelletjes worden de moeilijkste spelletjes. Nou ja, je vertelde net al. Helaas geen mogelijkheid tot inschrijven. Nee, nee. Maar is het wel mogelijk als je ben, niet bent ingeschreven... om wel ergens een biertje te gaan drinken? Ja, natuurlijk. Heel graag. Okay. Het is ook leuk om te zien hoe de mensen de, de opdrachten vervullen, natuurlijk. Ja, precies. Dat is al hilarisch op zich, natuurlijk. Als je ergens gaat zitten bij een van de gezelligste cafés van Zandvoort... Dan, uh, kan je zien uh, hoe de mensen dat, de opdrachten voldaan, uh, voldoen, zeg maar. Nou ja, het klinkt goed. Volgende week gaat het plaatsvinden. Uh, Ron Brouwer, heel veel plezier daarmee. Ja, graag gedaan. En, uh, nou ja, uh, succes kan ik het zo wel noemen, toch? Ja, nee, ik, uh, ik wens alle deelnemers uh, een hele gezellige dag. Uh. Oké, okay, goed om te horen. Hey. Dankjewel. je wel, hele fijne middag verder. Ja, dank Oké, okay, hoi. Rondje door dus, volgende week hier in Zandvoort. En ZFM Zandvoort is er natuurlijk bij. En tijdens het programma zullen we uitgebreid verslag doen van dit evenement. step, Cause you never know where the knife will go And they ain't missed yet Zo stil hoe vel ik je nog iedereen. ZFM. Zo stil. En daarvoor de voortops, Are You Man Enough? En daarvoor spraken we met Ron Brouwer van Café uh, en Hardy. En we hadden het over uh, de rondje dorp, de kroegentocht, wat volgende week gaat plaatsvinden. En wij van ZFM, zondag in Kennenland, gaan daar flink aandacht aan bieden. We hebben verschillende verslaggevers volgende week lopen in het dorp. En we gaan... Uh, dat de sfeer peilen en we gaan kijken of mensen steeds dronken worden. En we zijn bezig om een bandje hier in de studio te krijgen... die je ja, gaat spelen, ja. volgens. Dus dat dat heb wel... vorige week al gerecht, hè, mijn uurtje. Die jongen, die, die, die band. Die ik uh, gedraaid en die band die komt op. Wacht, vertel nog een keer nu duidelijk. Oh, nee Die band die ik vorige week in mijn uurtje begon mee... Oh, behoor. ja, ja, die want het is uh... van jouw broertje. Ja. ja dus dat we, we zijn ermee bezig. De onderhandelingen zijn... Zwaar. De contracten worden getekend. De contracten worden getekend, het geldbedrag is heel hoog... maar ik denk dat het wel goed komt. Volgende week dus, uh, uitgebreide informatie en verslag van Roetje Dorp 2012. Hey, zullen we een wenschapje doen? Welke verslaggever het eerst dronk is? Ja, ja, dat doen we dan volgende week, ja? dat ja, is goed. Uh, natuurlijk, dit jaar weer, ondernemer van het jaar 2012. Dat wordt gedaan in vijf categorieën. Horeca Centrum... Detailhandel, logeerverstrekkers en dienstverlening en overige. En deze week uitgelegd het strandhorika plus venters plus strandplaathouders. Er zijn drie genomineerden daarvoor. Als nummer één de Far Out. Het zijn ondernemers die de strandpaviljoen Far Out een nieuw leven hebben ingeblazen. Hebben een geweldige prestatie geleverd. Door hun doorzettingsvermogen is het gelukt... om een paviljoen van een clubhouse voor kitesurfers om te toveren... tot een sfeervolle beachclub. Door serieuze gezondheidsproblemen van Rob Petersen hebben zij... hij en zijn echtgenote Karin twee jaar geleden al bedrijven... diverse domino-pizzarias en een wellnesscentrum moeten verkopen. Karin wilde zorgen voor haar Rob, maar ze moest ook zorgen voor brood op de plank. En zij heeft het lep gehad om strandpaviljoen Far Out te lopen. Dus genomineerde 1, genomineerde 2 is Thalassa... Al jaren van voorbereiding zijn er aan vooraf gegaan. Maar in 2012 kwam er een eindelijk goed licht, uh, groen licht voor bouw van het, ja, uh, van het jaar rond paviljoen met de familie Molenaar in gedachte Talassa. Maar ja, in crisistijd zou een grote investering doen terwijl het bestaande bedrijf goed loopt. Getuigen van heel veel lef. Nummer 2, dus Talassa En de derde genomineerde is Ayuma. En Ayuma is uh, in deze crisistijd. Het aan te durven een strandtent te kopen op het Naakstrand... en het paviljoen om te bouwen tot een specialiteitenrestaurant... toont toch het nodige lef. Plaatsgenoot Wim Brugman deed het gewoon. De term Azië in Sanford aan zee is duidelijk van toepassing... zowel op de uitstraling van het paviljoen als op het restaurant... waar speciale Surinaams-Aziatische gerechten worden geserveerd. De drie genomineerden uitgelicht voor deze categorie Stand uh, Far out... Talassa en Ayuma, je kunt stemmen door het stemformulier in te vullen. Het stemformulier staat in de Zandvoortse Courant. Het enige wat je hoeft in te vullen is bijvoorbeeld je naam, je adres, postcode en een handtekening. En die moet je uit uiterlijk 6 november inleveren bij Bruna Balkenende op de Grote Krocht 18. Dus het stemformulier voor ondernemer van het jaar kun je invullen. En uiterlijk inleveren bij Bruna Balkenende, Grote Krocht 18, uiterlijk voor 6 november. Is Katy Perry teenage dream? Zou dat uit de jaren zeventig kunnen komen? Hè? Het lijkt een beetje jaren zeventig stijl, is het niet? Het komt uit 2010. Breakbutton, Ereveen en Baby, I'm yours. Tussenstanden en eind in de eredivisie. Aldo? Alo Den Haag tegen SC Utrecht. 1-2 voor Utrecht. SC Ereveen voor Groningen. 3-0 voor Ereveen. VV Venlo tegen Feyenoord. 2-3 voor Feyenoord. En om half vijf begonnen. Excelsior tegen Pek Zwolle. En zat 1-0 voor Pek Zwolle.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 En Lenny Kravitz, super love. En daarvoor Douwe Bob, groot Deellands Talent en uh, multicolored angels. Ja, heel goed nieuws, want uh, de Wereldreumadag... die stond dit jaar in het teken van bewegen. En uh, Slender Hugh Sanford die heeft afgelopen vrijdag... voor de tweede keer meegedaan aan de landelijke marathon. En uh, tussen half uh, negen en, ha en drie uur s'nachts... werd maar liefst 200, uh, 1250 euro bijeengebracht. Dat is wel heel erg goed nieuws voor de Roma Fonds dus. En 26 oktober komt uh, Roemafonds ambassadrice Anita Wissier naar Stanford om de check in ontvangst te nemen. Nou, goed nieuws toch? Positief nieuws, zeker weten. Hé, hey, uh, een tijdje geleden heb ik uh, bij mijn andere programma op zaterdag heb ik een James Bond special gedaan met allemaal... Uh, uh, James Bond liedjes. Dus de, uh, de songtracks van alle James Bond films. Ja. Natuurlijk, de nieuwe James Bond film... komt eind van deze maand uh, of uit. Uh, Adele is daar de zangeres van. Skyfall heet die. En een aantal liedjes vind ik zo fijn... die draai ik sindsdien nog veel vaker. Waaronder deze. Het Echt zo'n typische James Bond song. Je hoort het, die spanning opbouwen, weet je wel. Het bombastische van zo'n liedje. En wat is deze fijn, zeg. And it's Gladys Knight from the film License to Kill. I need, I need, I got to hold on to your love. Ooh. Hey baby, thought you were the one who tried to run. License to kill, Kledis Night op ZFM. Stometeen hier van 5 tot 6, Aldo's uurtje. Aldo, wat ga je doen? Nou, we gaan terug naar uh, het jaar 1993. En wat gaan we daar doen? Wat daar op de top 1, of wat op de nummer 1 stond op de, in de top 40. Oké. Okay. En we gaan even kijken wat belangrijke nieuwtjes waren dat jaar. Uh, we gaan mensen het zandvoort bellen over wat ze gaan eten vanavond en hoe hun weekend was. En ik heb een heel leuk nieuwtje. Oh, kan je één tipje geven? Nou ja, voor diegene waar het over gaat, is het een leuk nieuwtje. Maar ik zit er wel een beetje Man, Ik vind het zo fijn. Oh, ik ben heel benieuwd. Het gaat niet over uh, dat je beter kan heurken in plaats van zitten. Nee. Nou nee, ja, ik ben benieuwd. Zometeen dus dat uurtje bij van Ik zeg tot volgende week zijn we er met een special over Rondje Dorp. De Kroegentocht hier in Stanford. We gaan uiteraard verslag doen met verslaggevers in het dorp. En waarschijnlijk een live band hier in de studio. Is dat even leuk? Hele fijne werkweek en tot... Volgende week.